Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries houdt zijn mond. Het OM denkt dat Delano G. degene is geweest die de misdaadverslaggever heeft neergeschoten. Camille E. zou de vluchtauto hebben bestuurd, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze staan samen terecht omdat ze samen de moord zouden hebben gepleegd. Dus allebei evenveel schuld zouden hebben. Daarbij is het zo dat Delano G. zwijgt, helemaal niks zegt. Hij zou de schutter schijn. Maar Camille E., de Poolse verdachte, die staat er heel anders in. Die zegt, ik heb alleen maar die auto gereden. Ik moest iemand van Rotterdam naar Amsterdam rijden. Ik had geen idee wat we gingen doen. Ik, ik wist hier helemaal niks vanaf. Maar het OM denkt dat Camille E. veel meer heeft gedaan. Zo zou hij bijvoorbeeld de plek waar de Vries deze zomer werd neergeschoten van tevoren hebben verkend. Actievoerders hebben de boel verstoord bij het aansteekmoment van de Olympische vlam. Ze hadden een spandoek bij zich met de tekst geen genocide spelen en een vlag van Tibet... De Olympische vlam werd aangestoken voor de winterspelen begin volgend jaar in Peking. Spits Wout Weghorst doet voorlopig niet mee bij zijn club Wolfsburg. De vo voetballer is positief getest op corona en moet de komende tijd in quarantaine. Weghorst was eerder dit jaar kritisch op de coronavaccins. Hij heeft waarschijnlijk zelf geen prik gehad. Mensen die door het toeslagenschandaal hun woning zijn kwijtgeraakt in Den Haag... krijgen hulp van de gemeente... De wethouder wil dat ze voorrang krijgen bij het zoeken naar een nieuwe plek. Maar zelfs als dat lukt, zegt hij, is het nog geen echte compensatie. Het is allemaal uh, een verzachting van wat deze mensen is overkomen. Hè. Het is natuurlijk buitengewoon gewoon triest als je ziet hoe groot deze groep is. En hoe, uh, ja, hoe, hoe groot die gevolgen voor hun persoonlijke levens zijn geweest. Dus uh, wij kunnen gelukkig dit doen. Dit helpt mensen vooruit. Uh, maar laten we vooral zorgen dat dit nooit meer gebeurt. De gemeente Den Haag is als eerste grote stad... ook al begonnen met het kwijtschelden van schulden en boetes... van.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 In Noord-Holland vielen op de N9 vooral, van Alkmaar naar Den Helder... tussen Bergen en Schorrel. 4 kilometer door een kapotte auto, de vertraging is 25 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen nieuw en Hoogmade 5 minuten vertraging. En de A8, Zaanstad Amsterdam, voor het knooppunt Zaandam ook 5 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar.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 Avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit d'être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule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 Seul responsable si je suis un homme.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 way, but I want someone in love, I need, I need someone who me, cause it don't feel right like when it's late at night and it's just me and my dreams, so I want someone in love, that's what I want, look, you know it's hard to define in these times,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 One. Someone who loves me I need Someone who needs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 Say, yeah.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 Dit was uh, Troye Sivan, het Angel Baby. Ja, en daarvoor draaiden we Nas X met That's What I Want. En nog heel even terugkomen, met, we hadden net even wat technische problemen... maar die zijn inmiddels verholpen. En dat betekent dat jij kunt starten met het volgende interview. Nou, dat is heel mooi, want als het goed is... hebben we Magda Rumguns aan de telefoon. Ja. Eh, hallo Magda, welkom in onze ja, uitzending. Ben... Hallo.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 Die ervan uitgaan dat tegenwoordig alles kan en alles mag. Hm. Dat die oog krijgen voor die ouderen die zich stilletjes aan terugtrekken. Ja, want je staat dus gewoon voor de klas. Je geeft gastles, gastlessen, heb ik begrepen. Geen gast.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 van dankjewel en wat een, een fijne les. En zo mooi om dit te hebben gehoord. Ik ga erop letten dat ik uh, daar mijn ogen niet voor sluit. nou ja, als je dan dit soort dingen hoort dan, uh, dan groei ik, moet ik zeggen. Dat ja. doen we ontzettend goed en daarmee hoop je dat het beklijft. He, want een ja. les is in feite veel te kort, maar tegelijkertijd denk ik, als het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 een andere leefvorm, dat in die tijd homoseksualiteit al met een grote nadruk op alles, als er al over gepraat werd, dan was het slecht, vies, ja. smerig, eh, ziek, eh, eh, strafbaar, alle mogelijke negatieve, oh ja, zondig, zeker voor eh, kerkelijk gebod, mm -hmm. Ja, natuurlijk. Ja. heel belangrijk.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 daar ontmoette ik een vrouw waar ik uh, ja tot over mijn ogen verliefd op was en uh, ik ontdekte toen dat eigenlijk de puzzel die ik toch een beetje had over mijn leven die, die viel in elkaar. Opeens wist ik, gek, dat gevoel heb ik vroeger ook gehad. Ja. En uh, deze verliefdheid werd op een grote vreugde beantwoord.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 Pa barabara -pa, pa, Romeo and Julius Parabarapa vara pa, -da -ba -da pa barapa vara bapa, pa pa pa.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 Gezegd te tegen Hilversum, joh, uh, ja, wij zijn dan wel weliswaar geen grote stad. Hè, want wij hebben wel hè, gemeentes zoals wij de Neren en, uh, en Huizen. Ja, die zijn niet te vergelijken met Hilversum, maar dat neemt niet weg dat zij ook wel graag mee willen doen. Leuk. Dus uh, langzamerhand uh, uh, ontstond er zeg maar een soort uh, uh, coalitie van meerdere gemeentes.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 Ja. En, en dan zijn we nog maar op de zondag. En als ik dan uh, mijn benen niet heb gebroken, dan, uh, dan zijn we maandag. Uh, dan gaan we met een hele caravan allerlei scholen langs. Want dan is het natuurlijk Coming Out Day. Mooi. Dan gaan wij vlaggen hijzen. We hebben in mijn liefste zes scholen gevonden uh, waar we dat gaan doen. Dan komt een heel gevolg met uh, wethouder, uh, stichting, pers uh, en betrokken partijen.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 Uh, aanstaande. Dus uh, welke functie heb je daarin? Uh, wat, wat doe je precies in de organisatie daarvan? Ja, ik mag uh, voor de Roze Zaterdag in Leeuwarden mag ik uh, programma samenstellen. Oh. Uh, dus uh, dat bestaat uit een programma op een hoofdpodium op, op het Grote Plein. Dat is uh, de hele dag en de hele avond. En ik heb nog een avondprogramma gemaakt in het uh, uh, lokale poppodium, Neushoorn.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 nou, wij ook. Wij zijn erbij. Ja, ja. oké. Okay. we, we hebben ons strijkkaart wel gekocht. Dus we zijn er klaar voor. Ja, helemaal goed. Nou, heel mooi. Super, dankjewel Eva. En tot dan. Uh, dan. Ja, dan. Oké. Okay.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 van de gemeente Zandvoort LHBTI-beleid. Van 1900 uur tot 2100 uur... in de theaterzaal Pluspunt aan de Vlemmingsstraat 55. Wil je daarmee praten? Meld je bij zandvoort.coc.koppelteken.kennemeland.nl Dit was het. We gaan eruit. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot volgende keer. Radio <tog>